Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Bij bomaanslagen op drie kerken in de Indonesische stad Surabaya zijn zeker tien doden gevallen. Tenminste, één van de explosies was een zelfmoordaanslag. Het is onduidelijk hoeveel aanslagplegers, kerkgangers of politiemensen onder de doden zijn. Tientallen mensen zijn volgens de Indonesische politie gewond geraakt. De bommen gingen af in de vroege ochtend tijdens de kerkdiensten. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeheist. De dader van de aanslag gisteravond in Parijs zou een Rus van Tjecheense afkomst zijn van ongeveer 20 jaar oud. En Zijn beide ouders zouden zijn aangehouden voor verhoor. De dader stak gisteravond in de buurt van de opera met een mes in op voorbijgangers. Terwijl hij volgens omstanders allah akbar riep. Een man van 29 overleed aan zijn verwondingen, vier anderen raakten gewond. Na de steekpartij werd de dader door agenten doodgeschoten. De Franse justitie behandelt de steekpartij als een terreurdaad. De finale van het Eurovisie Songfestival is in Nederland bekeken door ruim 3 miljoen mensen. Die zagen dat Israël het verstein voor de vierde keer won en Whalen namens Nederland 18e werd. Het aantal van 3 miljoen kijkers is fors lager dan vorig jaar toen de finale met O'Geen ruim 4 miljoen kijkers trok. In Cannes hebben 82 actrices op de Rode Loper geprotesteerd voor gelijke rechten voor vrouwen in de filmindustrie. Onder hen Kate Blanchett, Selma Hayek en Jane Fonda. Het getal 82 staat voor het aantal door vrouwen gemaakte films... dat in het verleden op het festival is getoond. Ruim 1600 films werden door mannen geregisseerd. De MeToo-discussie kwam op gang door seksueel overschrijdend gedrag... van filmproducent Harvey Weinstein. Uitgerekend in Cannes zou hij verschillende actrices hebben aangerand. Het weer vooral het westen en zuiden bewolkt met buien. Dan wordt het hooguit 18 graden. In het noordoosten blijft het eerst nog droog en zonnig... en kan het 25 graden worden...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 Een hele goede morgen luisteraars. Uh, welkom bij uh, CFN Jazz. Uh, samenstelling en presentatie vandaag. Alco B. Op deze bijzondere dag. We begonnen natuurlijk met een mooi nummertje. Blues for Mothers. En dat werd gespeeld door uh, Joe Wilder Quintet. En je hoorde natuurlijk Hank uh, Jones op piano. Uh, een mooi begin op deze Moederdag. En als het Moederdag is, dan kan je eigenlijk niet één om het mooie liedje van Hans Dorrestein, Moederdag. En daarom op speciaal verzoek, Moederdag... Wij staan hier voor uw bed Met een versje en een beschuit Thee dat hebben we ook gezet En daarom zingen wij luid Het is moederdag, het is moederdag De thee die is wat slap Maar leven moeder, moederdag En leven moederschap Straks vindt u kruimels in uw bed Dan denkt u vast wel aan ons Broertje heeft zo'n gat in zijn kop, dat was daar straks die bons. Moe, het beschuitje viel op de grond, zit nu vol stof en vol haar. Het kwam terecht op de boterkant, want die is dubbel zo zwaar. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die is wat slap. Maar leven moeder, moederdag en leven moederschap. Moeder, u krijgt nu ons cadeau, daarvoor hebben wij lang gespaard Het heeft wel twintig piek gekost, maar het is haast niks meer waard Broertje schroef de dopje eraf, dat joch heeft altijd wel wat Toen liep de dure parfum uit, er zit nou zo'n vlek in de mat het is moederdag, het is moederdag De thee die is wat slap Maar leven moeder, der moederdag En leven moederschap Moeder, twee helften van een plaat Want hij brak, het was een plaat van James Last Trouwens, Dirk Jan had voor die een brak Uw naam er al in gekrast Moeder, wij houden zoveel van u u huilt nu zelfs van geluk, wij kinderen zijn een zaligheid, al maken we nog zoveel stuk. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die was wat slap, maar leven moeder, der moederdag en leven moederschap. Hans Dorrestein. Geen jazz natuurlijk, maar omdat dit zo mooi bij deze dag past... heb ik hem er toch maar tussen gezet. Moederdag, Hans Dorrestein. En misschien herinner je nog wel heel lang geleden op de lagere school... dat je allemaal iets moest maken voor Moederdag. En misschien, uh, ja, misschien krijg je nog wel bezoek van je kinderen vandaag. Wie weet. Uh, en dat is ook een beetje het thema wat door deze uitzending heen loopt. Er is wel wat jazzmuziek over Moederdag geschreven. Dus ik heb wel links en rechts wat opgezocht in de collectie. En toen kwam ik onder andere terecht bij Bastia, een zangeres... En die heeft dit nummer Perfect Mother op de plaat gezet, She's gonna be a Should a child, have a child, hers is gonna be a birth and baby, raise the curtain to the old prescription, cuddle lips daily and smother with kisses, cause there's nothing more Make sure that baby never misses such a perfect mother. Perfect mother. Other people say that she's too young. She's too young. No one could show her how be strong and they turn to leave us. That's how it's always been and always will. Oh, yeah, yeah. Down inside, you never stop wishing for the hope to be most certain. It's your boy Oud moet je zijn om kinderen te krijgen. Ja, daar ging het een lied natuurlijk over uh, hoe jong mag het. Um, ja, wat staat er op de rol vandaag? Ik zie van alles staan, oud en nieuw. Ik zie onder andere Christina van uh, Bulov staan. Ik zie uh, drie nummertjes van de Beatles. En mooie uitvoeringen door dames. Ik zie uh, oh ja, uh, Tonev, een, een, een, een Scandinavische zangeres, een Noorse jazzzangeres. Daar is een, de mastertape van ontdekt. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, laten we maar gaan beginnen. Het uh, Brussel's Jazz Orkest, een fenomeen natuurlijk, en die met Filip Katrien en Bert Joris zingen die ook nog, uh, maken die nummer Letter from My Mother. En uh, uh, dat is een mooi nummer, komt van de CD Meeting Colors, Filip Katrien. Uh, even kijken, hier heb ik hem. Ja, tot zover is een uh, vrij lang nummer. Van Philippe Catherine, de bekende Belgische gitarist. En dat uh, de Brussel's Jazz Orkest is natuurlijk ook een prachtig fenomeen. Uh, in de zestig jaren was Lee Konitz uh, on tour in Scandinavië. En daar ontmoette hij een Deense alt saxofoniste En die heet Christina von Bulhoff. En die heeft uh, onlangs een nieuwe cd uitgebracht. On the Brink of uh, Lovely Song. En dat is een hele mooie cd geworden. En daar doe ik een nummer van. I Love Paris. Heel bekende natuurlijk. Eens even kijken, Christina, waar hang je uit? <tiedat> Van uh, Bullo, uh, Deense saxofoniste, Ja, prachtige CD geworden. On the brink of a lovely song. Splinternieuwe CD. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. En zie je dat deze muziek van vroeger toch in dit nieuwe jasje toch ook weer prachtig klinkt. Uh, we gaan een 3-in-1 doen. 3-in-1, dat wil zeggen rond hetzelfde thema. En dat heb ik deze keer gekozen voor de Beatles. Ik heb drie zangeressen op de rol staan: Deborah J. Carter, uh, Musica Nuda, de Italiaans, en uh, Carmen Questa. En ik heb, ik heb er drie klaarstaan en ik begin met uh, Deborah Carter. Volgens mij is dat uh, onlangs weer opnieuw uitgebracht. En ik weet niet of ze er ook weer mee op tournee gaat... maar een poos geleden ging ze daar mee op tournee... van muziek van de CD Day Tripper. En ik heb gekozen voor een mooi nummertje, And I Love Her. Een hele bekende, van de Beatles natuurlijk. Deborah J. Carter... Ja, die CD van Deborah J. Carter. Is echt prachtig CD-tripper. Ja, een Nederlandse bijdrage aan die drie luik. Heb je de bloemen al klaarstaan voor moeder? Want uh, ik, toen ik onderweg was hier naartoe zag ik toch dat de bloemenkramen allemaal open waren. Het is een topdag voor de bloemenhandel. Dus uh, ben je ze vergeten, dan kan je het vast wel lukken om ergens een bosje te scoren. Uh, we zijn best met een drieluikje van de, de, de Beatles. Het volgende is van Musica Nuda en die spelen een nummer van George Harrison. Dat de, de duo bestaat uit Petra Magini en Ferruccio uh, uh, Spinetti. En een van mijn favoriete song is uh, uh, When My Guitar Gently Weeps. En dat is heel veel, door heel veel jazzmuzikanten uh, op de plaats gezet. Uh, eens even kijken, wanneer heb ik hem staan. Hier heb ik hem. I look at you all See the love Dirt at sleeping While my guitar gently weaves I look at the floor And I see it and it's sweeping Still my guitar gently weeps Still my guitar, gently weeps. Ja, daar hoor je stil van, van deze uitvoering. Musica nuda. Uh, prachtig. Uh, en De derde in de drie lijnen die ik op de op staan is uh, Carmen Cuesta. Een za Spaanse zangeres die volgens mij al heel lang in Amerika woont en uh, hele mooie CD'tjes heeft gemaakt. En ik heb er dus klaarstaan, en de Here Comes the Sun van haar. Mooi nummer. Ik hoop dat hij vandaag inderdaad komt, de zon. Het is een beetje, ja, toch een beetje bewolkt. vraag het me af of hij erdoor komt. Maar goed, wie weet, hier is Carmen Cuesta. <tieding> Here comes the sun and I say, it's all Van uh, Beatle nummers En uh, alle drie heel verschillend En alle drie uh, jazzy En uh, de laatste was Carmen Cuesta En die was gehuwd met Chuck Loop En volgens mij speelde Chuck Loop ook nog mee Op deze uitvoering van Here Comes the Sun Is een uh, gitarist, bekende gitarist Smooth jazz vooral En volgens mij, ik weet eigenlijk wel zeker Is die vorig jaar overleden En was nog ook nog niet oud, 61 Daarom toch een nummer van Chuck Loop Silver lining van zijn CD Silhouetten De gitarist heeft me een hele grote gespeeld hoor. En, uh, ja Jammer dat hij er ook niet meer is. Ik dacht dat hij overleden was aan kanker. Um, iets heel bijzonders. Wat, uh, weet je wat uh, de best gewaardeerde jazzplaat in Noorwegen is? Uh, dat is wel heel bijzonder. Dat is van een Noorse jazzzangeres. Die heet uh, Radka Tonev. Uh, die heeft in 1982... een. Prachtige CD gemaakt, die heet Fairy Tales. En die CD, dat wordt in Noorwegen alom geroemd als de beste, uh, ja, jazzplaat van Noorwegen. Terwijl er in Noorwegen toch heel, heel wat goede muziek gemaakt is. En het grappige is dat de mastertape van die opnames uit 1982 onlangs is teruggevonden. Want die Radka Tonev is onder de, ja, toch wel een beetje verdachte omstandigheden gestorven. Uh, ja, ik dacht dat er iets met slaappillen was, maar of het nou moord was of zelfmoord... dat is eigenlijk nooit helemaal goed opgelost. Dus een beetje mysterieus. Maar de muziek die ze zingt op deze CD Fairytales... die volgens mij nu net weer uitgebracht is... Uh, met de mastertape. Heb, die heb ik nog niet, maar ik heb nog een oudje cd'tje, dus misschien de kwaliteit wat minder, maar de song is zo, uh, zo mooi dat je er stil van wordt. Ik, ik heb gekozen voor het eerste nummer van uh, The Moon is a Harsh Mistress. Radka Tonev. See her how she flies Golden sails across the sky Close enough to touch But careful if you try Though she looks as warm as gold The moon's a harsh mistress The moon can be so Once the sun did shine, Lord, it felt so fine. The moon, a phantom rose through the mountains. Mistress. Is muziek weer stil van, als ik eerlijk ben. Dus weet je niet wat je aan moeder moet geven... zou ik zeggen, ga naar de winkel... en haal meteen, deze fantastische cd... van uh, Radka Tonev... en de, op piano was Steve Dobrogosch, Amerikaanse pianist. Top, grote klasse. Als we het dan toch hebben over de mensen die er niet meer zijn... dan kom ik ook op de bekende uh, ja, Schotse fluitist en saxofonist... Peter uh, Gudie die vanaf begin jaren 80 woonachtig is in Amsterdam... en daarin die zien van alles gedaan heeft. Sinds 88 geeft hij les op de muziekschool Amsterdam. Organiseerde jazzworkshops. Uh, ja, heeft big bands opgericht, jeugdige big bands. Uh, ja, veel betekent voor de jazz. Vandaar ook dat ik toch ook... Uh, volgens mij is hij in april onlangs overleden. Een uh, nummer gaat draaien van hem. Peter Gudi. Uh, ja, oorspronkelijk schot, maar heel veel in Nederland... Altijd in Nederland, dacht ik eigenlijk. Eens even kijken waar ik die heb staan. Peter Cudi, hier van zijn cd. A Beautiful Friendship, my heart stoet stil. Nou, volgens mij is hij aan iets anders overleden. Ik dacht uh, Jacob Krootjesveld. Mm -hmm. Fries-Nederlands. V. Klaassen, die toerde met het trio van Peter Beets uh, Volgens mij, uh, ja, met muziek van Rita Reijs, als ik me niet vergis. Uh, en daar is een cd van uitgebracht. Live in de Amsterdam, uh, ja, live in Amsterdam Concertgebouw. En dan het nummertje I've Got The World on a String. V. Klaassen, en het trio Peter Beets. <tied> Every time I snap my finger Het eerste uur van uh, CFM Jazz Er zat een beetje uh, moederdagmuziek tussen Maar ook hele andere vrij muziek Oud en nieuw door elkaar Ik hoop dat je twee uur erbij blijft Want uh, we hebben nog veel meer mooie muziek Tot na de klok uh, van uh, Ja, wat moet ik zeggen? 11 uur En misschien is het thuis wel de hoogste tijd Om de moederdagcake of taart aan te snijden Wie weet uh, moet je nog op bezoek Bij een moeder Wie weet maak je er toch iets heel moois van en uh, ja, we gaan wachten gewoon op het nieuws. Ik zal eens kijken wat ik heb klaarstaan voor uh, na het nieuws. Ja, prachtige muziek. Kronos Quartet, uh, Claire Martin, uh, Van Morrison natuurlijk. Hugh Laurie, Dr. John, Steve Tyrell, de Soulviers. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.